Regelen. Ja. Oh, hij is iets anders aan het regelen. Ja. Even kijken hoor. Ik weet niet wat hij nou aan het doen is. Van, re, van, van, van uh, Redbone? Ja. Uh. Oh. oh. <laughs> Mix. <laughs> Mix Plivits. Oh, die is leuk. Ja, die duurt 18 seconden. Dat redden we precies. Oké. Okay. <laughs> nee, joh, zullen we het even een klein stukje doen? Ja, Weer, 18 seconden. 18 seconden. Ja, oké. Okay. Bijna het kortste nummer ooit. Ik heb nog nooit zo'n een nummer op een zien staan. Oh, jawel, jawel, jawel. Ik heb wel eens van een Dixieland-orchest nog een korter nummer gehoord. Maar het is wel leuk. Nog korter, als 18 seconden. Ja, nog korter. Dit was pielen met het bandje. De Animal Crackers hebben dat ooit eens gedaan. Taradap, tap. En het nummer, dat had een titel van drie regels. Dat is niet te geloven. Maar goed. Uh, we gaan naar het nieuws jongens. En, uh, ja, 45 seconden pas. Dus oh, je kan nog wat praten. Oh, we kunnen nog wat praten. Ja, nou, dan gaan we nog even vertellen dat we dus op 8 december die John Lennon Memorial uitzending hebben van 1 tot 6 op Radio Zandvoort. ZFM. Um, Albert Jan zal er ook bij zijn, want wij gaan onze krachten een klein beetje bundelen die middag. Uh, vooral met het verzamelen van uniek Lennon materiaal. 8 december dus, 30 jaar geleden dat hij vermoord werd in New York. En uh, we gaan leuke, uh, mooie fragmenten laten horen en veel van John Lennon draaien. En er komt ook live muziek. Dat wie, kan wie, doen. wie komt er voor live? Nou, ik zei dat natuurlijk. Wat vrienden voor mij. Oh, kijk. Ja, die komen meedoen. Dus ja? heel gezellig. Dus 8 december, John Lennon live ja. in ZFM. En ik zeg tot na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen.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 afgelopen. Ja, lang. Maar als er kant 1 en 3 op een LP ja, en dan uh, kant 2 en 4. je ook een match Dan kan je wel een 1 ruk door. Ja. Nou, maar als er vind... 2 en 3 op 1 LP op staat, dan moet oh. je pauze tussendoor. Dat kan toch niet? Nou, oké. Okay. Eh, <laughs> uh, snappen het er helemaal niets meer van nu. Nee, nou, de... dat scheelt ik ook ik wel. die, die snappen er niet meer van. Goed. Redbone dat, en The Sun sh Never Shines on the Lonely van the Witch Queen of New Orleans. Door naar Stevie Wonder. Want ik ga een beetje tempo erachter zetten, hoor. Want eh, eh, anders komen we niet aan alle muziek toe. En het zou heel erg zonde zijn. Want we hebben nog heel veel moois. Stevie Wonder, I wish. Van Songs in the Key of Life. En het heeft niets met, het, uh, met gehoorapparaten te maken. I Wish Stevie Wonder en van de LP Songs in the Key of Life. Lekker door jongens, lekker tempo erin. Heerlijk gezellig, we hebben nog een hoop leuks te doen. En uh, de volgende is uh, natuurlijk weer The Who uit Live at Leeds. Ik moet hem wel even de kans geven natuurlijk, om met die plaat om te draaien. Dus ik kan niet al te snel. We hebben maar één gramofoon hier. <laughs> ja, dat is ernstig, want het is niet anders. Good. Here comes the summertime blues. The hole. Swingde trein, en swingde de trein, hoor. Lekker dat ze die stem die goed horen in het live. Ze konden er net, net, net bij. Dus het was, het was zo, zo hoog dat ze zaten echt lekker de tegenaan. Goed, de Who, de Summertime Blues, origineel nummer van Eddie Cochran. Daar heeft u hem ook een keer in onze uitzendingen van gehoord. Een van de allereerste toen we een LP van Eddie Cochran mee hadden. En die schreef het. En, uh, nou ja, er zijn natuurlijk hele bekende covers van, zoals uh, van Blue Chair bijvoorbeeld, dat is de hardste. En uh, The Who hebben het uh, ook gedaan, dus, en die hoorde u net, zo is dat. Um, the Witch Queen of New Orleans is de titel van uh, de plaat van Redbone, waar we het over hadden. En uh, de titelsong was toen de tijd best een aardige hit, dus die gaan we nu draaien. The Witch Queen of New Orleans is Redbone. <lacht> is lekker tempo in, hè? Ik ben trots op je. Ja? Oké. Okay. The Witch Queen of New Orleans. Een hit uit uh, begin 70e jaren van de uh, groep Red Bone. Allemaal Indianen zijn het. <coughs> en uh, uh, qua huid, uh, uh, ja, dat is ook duidelijk te zien. Als je de hoesfoto uh, op het enige wat er ontbreekt, is de veren op hun hoofd eigenlijk. Maar voor de rest uh, kan je het heel duidelijk zien. Dat het uh, Indianen zijn. Jawel. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life uit 1976. Uh, we gaan een heel bekend stuk van die plaat draaien. Um, George Michael heeft zich er ook eens een keer aan vergrepen. En uh, die heeft daar toen ook eens een keer een cover van gemaakt. Ja, het spijt me toch zeer, maar uh, je moet niet aan Stevie komen. Hè? Nee, <laughs> nee, nee bedoel, vind ik ook. Nee, Stevie doet het toch mooier. En dan kan je wel proberen om, het, uh, om dat allemaal wel een beetje anders te verenaren. Maar sorry. <tus> nee. Nee. Ik heb dat nooit wat gevonden, het spijt me zeer. George doet me pijn. Maar goed, het is niet anders. Hier is de originele. Stevie Wonder. Doe, doe, doe, doe, doe. En rond de zon, de aarde, no seeds revolving. En de rosebuds, no de bloem in early May. Just as hate knows love's the cure your mind is sure that i'll be loving you always Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow but in passing we'll grow older every day just as all that's born is new do know what i say is Zwingt dat, hè? niet te geloven. Nee, maar dat uh, heet S en komt van die LP Songs in the Key of Life. Ja, Sorry hoor, George Michael, maar uh, ik, ik hou het toch lekker op deze. Zo is dat. We gaan naar de confrontatie, uh, Maries. want uh, ik zie dat het intussen half vier is geworden. En anders komen we er helemaal niet meer naartoe. Uh, we gaan even naar de, de confrontation. Uh, ben je er naartoe? Ja als jij dat wilt. <laughs> ik wil het. Ik wil het gewoon. Nou, hier heb je een plaat. Dat is een hele mooie. Een ronde. Oh. Nee, dat is een verkeerde. Die hebben we nog niet nodig, hoor. Je moet een ander hebben. Nou, we gaan even luisteren. Wat hij ervan verzint. Oh, hij wil niet. Hij wil niet? Nee. Waarom wil hij niet? Ja, omdat hij stout is. Oh. Hij is heel stout, even kijken hoor. Moet hij in de zak. Ja, gaat hij in de zak mee, denk je? Ja, nou, laat hij in de zak mee. Als je het The niet doet. Rolling The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Ja, de confrontatie tussen de Beatles en de Stones de en... Uh, de confrontatie. Ja, dat, sorry, ik zit er dus door te lullen. Dat moet helemaal niet. Uh, de confrontatie tussen de Beatles en de Stones. U weet het, ik we probeer een beetje platen uit een gelijke periode te verzinnen. Help. Uh, ja, uh, we hebben vandaag... <laughs> uh, help. Uh, de LP van de tweede film. Vorige keer hadden we Hard Day's Night. Ik heb er eentje overgeslagen. Uh, realiseer ik me nu. Namelijk Beatles for Sale. Maar die is ook uit 64. Die is uit 64. En... Uh, ja, ik, ik kan daar zo gauw even geen stoomplaat tegenover zetten... ...behalve dan uh, een verzamelplaat. Um, ik weet dat we het al een tijdje gehad hebben over Out of Our Heads... ...en ik heb vandaag de andere versie meegenomen. Ik had eerst die hele oude versie. De eerste versie, de Engelse versie, zeg maar. En hij is later nog een keer uh, uitgekomen... Nou, later, hetzelfde jaar, maar dan in Amerika. Er stonden hele andere nummers op. En er waren ook een aantal goede nummers van de originele. Zoals I Can Get No Satisfaction. Die hadden ze eraf gelaten. Die staat er niet meer op. Dat op deze versie. Maar goed, dat gaat u straks allemaal horen. We gaan eerst terug naar de Beatles. Tweede film maakten ze zwart in, in kleur. Waar het verhaal van de sekte die uit was op de ring van Ringo. En dat de Beatles over de hele wereld heen bracht. Op de Bahamas hebben ze gefilmd. In Tirol hebben ze gefilmd. En natuurlijk in Engeland zelf. Het was eigenlijk wel een hele leuke film. Uh, ook weer uh, geregisseerd door Richard Lester. En uh, ja, ik vond het een hele leuke film. Ik heb blaas het laatst nog een keer teruggezien. Ik vond hem nog steeds leuk. We gaan de titels omdraaien. Zijn de Beatles en... Help! Help! I need somebody help not just anybody Help! You know I need someone Younger, so much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way But now these days are gone and I'm not so self-assured Now I find a chamber my mind and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground.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 Van de film Help uit 1965. De film In Kleur. Uh, een heel leuk verhaal. En het, het geinige was dat je in die film al, al wat dingen herkende. Als voorloop een beetje wat wat uh, Monty Python later zou gaan doen. Er zaten echt ook leuke, leuke gimmicks in, in die film. En het, het was best wel een aardig verhaaltje. De middels werden opgejaagd door een Indiase sector, uh, secte, sector moet je mij horen, uh, een Indiase secte die uh, uit was op een speciale ring die Ringo van een vriendinnetje had. En ze hebben daar echt alles van gedaan. Uh, Ringo werd aan alle kanten bedreigd. Uh, er werd zelfs gedreigd met zijn vinger eraf zagen. En weet ik het allemaal niet wat er allemaal gebeurde. Uh, een van de leuke Scènes, als u die film nog herinnert, is uh, dat de Beatles een, uh, vier huizen hadden in een, in een Londense straat en ze alle drie door hun eigen deur naar binnen gingen, dus zogezegd hun eigen huis, en dat ze dan uiteindelijk toch in één grote woonkamer terechtkwamen. Dat was best wel een aardige grap voor die tijd. 1965, Beatles. Stones uh, waar, hebben nooit films gemaakt, althans hij speelt films, maar uh, hebben wel hele mooie muziek gemaakt. En, en tegenover stellen we de tweede versie van de LP Out of Our Heads. En uh, ik, zei het, ik heb het al eens verteld geloof ik, die LP die was er eigenlijk in twee versies. Je had een, een Engelse versie, dat was de, die we hier ook in Nederland hadden. En later kwam er nog een, een Amerikaanse versie uit. En daar stonden ook wat live opnames op van de Stones. Uh, van, van het... Uh, van het EP'tje wat ze toen uitgebracht hebben. Uh, God Live If You Want It. En daar stonden ook wat tracks van op deze plaat. En een aantal leuke stukken. Zoals bijvoorbeeld Play With Fire. En uh, I Can Get No Satisfaction. De grote single van de Stones. Die stond hier dus niet op. En op de originele versie wel. Maar hier dus niet. Uh, dat was een beetje vreemd. Maar goed, dat uh, ging wel meer zo. De Beatles hebben ook uh, in Amerika... heel anders samengestelde platen gemaakt... dan bijvoorbeeld voor de Europese markt. Nou, uh, we gaan van die LP draaien... een nummer dat, wij, uh, van, dat de soul natuurlijk kennen... van Otis Redding. Die heeft het ook geschreven. En uh, dit is trouwens wel een nummer... dat op allebei de platen voorkomt. Op allebei de versies van Out of Our Head. Maar goed, uh, die draaien we dus nu. Hier zijn de Stones. Met... Uh, That's how strong my love is. If I was the sun way up there, I'd go with my love everywhere. I'll be the moon when the sun go down to let you know I'm still around. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is.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 That's how strong my love is, van de LP Out of Our Heads, van de Rolling Stones, de tweede versie. Dus um, Dat was duidelijk. Uh, dat het een beetje vervormde, dames en heren, dat lag niet aan uw radio. Dat uh, lag ook niet aan ons, dat ligt gewoon niet die opname. Ja, die opname is uh, niet al te best van kwaliteit, wat uh, vervormt een beetje en zo. Maar goed, we hebben het over 1965, hè? Normaal gaat het allemaal. We gaan uh, door met Redbone. Nou, maar zegt hé, hey, zo valt u misschien over. Zegt hey, de hoe uh, ontbreekt. Ja, maar de hoe die komt straks nog genoeg aan beurt. Maakt u maar geen zorgen. Dat komt nog wel. Uh, we gaan naar Redbone. En nou ben ik de titel kwijt. Ah, wat erg. Oh, Iets ja. met problemen. Ja, yeah. when you got trouble. hier is Redbone. You got Trouble, Redbone en van de LP, The Witch Queen of New Orleans. Uh, we gaan door met een heel mooi nummer van Stevie Wonder. En uh, Vel die strijkerspartij die je hoort, die strijkers, die moet je maar eens goed opletten. Want dat is dat. Die heeft hij allemaal gespeeld op die legendarische uh, Synthesizer, de GX1. Uh, die kwam toen ongeveer net uit, zo'n beetje. Er waren er vijf van in de wereld. Eentje, die had ik in de winkel staan. Ja, echt wel. Dat geloof je zelf niet. Maar het is echt zo. Ik had hem echt in de winkel. Uh, en uh, Rick van der Linden had er een, Keith Emerson had er een, Stevie Wonder had er een. En er was er nog ergens anders eentje in, in Engeland. Um, Uiteraard hebben ze die dingen nooit gekocht. Die hebben ze gewoon toen de tijd beschikbaar gekregen. Want Yamaha heeft er geloof ik maar vijf of zes gemaakt van die dingen. Uh, in ieder geval, er waren er niet zoveel. Het was ook een heel duur ding trouwens, want ik zal u vertellen. Die kostte in de tijd maar liefst 125.000 gulden. Ja, praat ik dus over 1976 zo'n beetje in die buurt. Dus uh, dat kostte de ding, 125.000. He, he, heb je hem nog? Huh? Heb je hem nog? Nee, al lang niet meer. Nee, leuk. ik had hem ook maar te lenen. Ik heb hem drie maanden te lenen gehad. Zonde. Omdat ik uh, moest meedoen aan het uh, wereldconcours in Japan. Ah, okay. En toen heb ik hem drie maanden alleen leen gehad. Ja, dat was wat. Wij waren de enige. Ik was de enige die in Nederland die hem had toen. Zelfs Rick van der Linden had hem toen nog niet. Hm. Ik wel. Ja, ik was de eerste. Toe maar, doe maar. Ja, ik was de eerste. Ze hadden wel eens praten op dat zender, maar ik was de eerste. Echt waar. GX1 dus. En die hoort u dus heel goed. Want al die strijkers die u hier op de achtergrond hoort... zijn op dat ding gespeeld. Nou, een prachtig liedje van Songs in the Key of Life. Ik vind het een van de mooiste liedjes erop. Village, Ghetto, Ghetto, Land. Would you like to go with me Down my dead end street Would you like to come with me To village ghetto line See the people lock their doors While robbers laugh and steal Beggars watch and eat their meals from Garbage Town. cover their hands Politicians laugh and drink Drunk to all Buying dog food now Starvation roams the street Babies die before they're born Infected by the greed. Now some folks say that we should be Glad for what we have Begeleiding op één grote synthesizer. En als u wilt zien hoe dat ding eruit zit, dan moet u moet maar zoeken op uh, Google. <coughs> Want uh, er staan wel uh, mooie afbeeldingen van op internet ook. De, de GX1, een gigantische uh, grote synthesizer met uh, twee klavi drie klavieren eigenlijk. En ook een, een pedaal eronder. Dus hij had helemaal de vorm van een orgel uh, in, een, in, een, in een witte uh, kast uh, van polyester. Ja, dat zag er echt uh, heel indrukwekkend uit. En ik zei het al, er waren er ongeveer vijf van in de hele wereld. En Stevie had er een. Keith Emerson had er een. Um, mijzelf had er een. Uh, voor drie maanden. <laughs> Jawel. Prachtig ding dus. Um, en voor die dagen zeer revolutionair. En prijs ook. 125.000 uh, euro kostte dat ding. Ja. Nou, um, we hadden het natuurlijk meer of meer al beloofd, uh, dames en heren. <clears throat> Want. Uh, um, ja, de hoe. Wie? De hoe. Oude oh, hoe. De hoe. Uh, op die plaat, live at Leeds staat een uh, maar liefst 14 minuten durende versie van My Generation. Nou, mocht u niet van de hoe houden, dan kunt u nu beter gewoon boodschappen gaan doen. Uh, of naar de kroeg, weet ik veel. Uh, dan voor u, u houdt dan uh, het programma hierbij op. Want we gaan hem dus echt helemaal draaien. Helemaal draaien. We gaan hem helemaal doen. <coughs> Om te schelen. Niet dat we lui zijn dat we niet willen afkondigen of aankondigen. Nee, dit is... Hij een is gewoon te mooi. Het is een document. Dat moet u gewoon horen. Dus we gaan hem helemaal in zijn geheel doen. My Generation Live at Leeds. De Hoe. Ah. We're